Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen, dit is het nieuws van NOS op 3. De politiek reageert zeer veroordelend op de Vandaag Insight rel. Televisieproducent Talpa heeft bekendgemaakt dat de talkshow gaat stoppen. Eerder deze week kreeg Dirkse veel kritiek nadat hij in het programma had verteld hoe hij jaren geleden bij een bewusteloze vrouw een kaars had ingebracht. Volgens verslaggever Wilma Borgman is het echt wel opvallend hoe uitgesproken ministers waren. Het kabinet nam in toch wat je kan zeggen scherpe bewoordingen afstand van wat daar die dinsdagavond op tv was gezegd. En ze namen trouwens ook afstand van wat Dirkse daar later dan weer van vond. Zo van je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Nou dat klopt niet. Onder meer de ministers Jesse Geus en Dijkgraaf vonden dat de heren te ver zijn gegaan. In Kiev is gisteren een Oekraïnse journalist overleden toen een raket haar appartement raakte. Die eerst en tweede verdieping van het gebouw werden daarbij verwoest. Naast de overleden journalist raakten tien anderen gewond. De politie heeft in een garagebox in Den Haag een grote partij wiet gevonden. De handel kwamen ze op het spoor nadat iemand hen had getipt over een aanwezige wietlucht. Bij het openen van de garage vonden ze hen op de waarde van 1,5 miljoen euro. De lading is onderzocht en daarna vernietigd. Er is nog niemand opgepakt. En een mooi verhaal dan, Feyenoord gaat natuurlijk heel lekker. Zo lekker dat supporter Remco in de problemen komt op werk. Want met al die vrije dagen die hij moet opnemen om de club te supporten, zijn zijn vakantiedagen op. Dus hij richtte zich op Twitter tot Feyenoord-aanvaller Cyril Dessers voor hulp. En die zei: Is goed, ik bel je baas wel. Goedemiddag mijn Bram. Goedemiddag Bram, uh, spreek met de baas van Remco. Ja, dat klopt. Ja. Je spreekt met de baas van Remco. Ja. Ah, ja, Cyril Dess is hier aan de lijn. Ja, donderdag kunnen we wel alle steun gebruiken, dus uh, daarom wilde ik je even bellen... ...om te vragen of Remco misschien toch geen vrij kan krijgen volgende week donderdag. Lukt dat, denk je? Ja, wat denk je? Ja, jongen is natuurlijk gewoon fijn als je daar aangeboren maar... ...ja, ik kan natuurlijk zo'n hoogtepunt van de club niet ontnemen, dus... ...hij moet lekker gaan. Ik van de gaten voorop als baas.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 Oh, Dat was het heerlijke nummer van Harry Styles, As It Was, natuurlijk ook afgelopen maand uitgebracht. En dat hoor je allemaal hier in het programma Jammer en de M&M's. April, daar blikken we op terug, want mei staat alweer voor de deur. En dat doen we ook aan de hand van Zandvoorts nieuws. Dus namelijk, zoals nu, het Zandvoorts kwartiertje duurt maar 10 minuten. Maar ja, dat is het Zandvoorts kwartiertje. Hoe was April voor onszelf afgewisseld met Zandvoorts nieuws? Uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Duimroos en de Nicolaaschool gaan samen verder als OBS De Zeevonk. Uh, dat is vorige week woensdagochtend uh, bekendgemaakt in alle vro vroegte... en de naam is onthuld in bijzijn van wethouder Gertjan Bluis... en de directeur van de overkoepelende de organisatie die de uh, school gaat leiden. En natuurlijk ook de di directie van uh, de onafhankelijke scholen... de Duimroos en Nicolaaschool waren aanwezig in Het bijzijn van de basisschoolkinderen. Maar nu wil ik even naar Mickey en Mike. En ook eigenlijk ja, aan mezelf. Mickey had wij, wij hebben op ja? beide scholen gezeten. Ja, ja. En jullie eerste reactie. Ik hoor, uh, Mickey, jij hoort het voor het eerst blijkbaar. Ja. Wat? Ja, ik... Sinds wanneer is de rivaliteit opgeheven? Uh... <laughs> ja. nee, ik moet zeggen, ik las het gisteren in het programma. En ik had dezelfde reactie als Mickey. Net ik wist dit dus helemaal niet. En ik, ik vind het. Ja, dat inderdaad. Ja. <laughs> maar dit is wel goed. Want nu kunnen we ons. Uh, hè? Kunnen we onze, onze machten samen bundelen... om tegen de Oranje Nassau te gaan winnen? Ja, oh ja, dat, ja. Want die school ja. is die, altijd die op sportdagen, de machten. Ja. Ja. O, dat wordt bij de die wordt het leuk. Die word wordt, het nu het pas echt. Dat hè. wordt al bij de volgende sportdagen... de afkomende jaren. Dat ja? wordt, uh, woe, woe. Jullie hebben bijna weer zin om naar groep 8 te gaan. Zeg maar. Bijna wel. Ja, bijna wel. Precies. Lang geleden alweer. En uh, <laughs> ja. nou ja, Obojes de Zeevonk dus. En het is wel even leuk, uh, qua achtergrond, hoe, dat, uh, hoe die naam tot stand is gekomen. We hebben natuurlijk een maand geleden de, de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Hè. Uh, en op, uh, dat was ook een stemlocatie, de Nicolaas School voor de mensen. En op datzelfde moment konden de leerlingen van de Duinroost en de Nicolaas School, die scholen, die werkten trouwens al best wel veel samen, uh, hun idee, hun naam uh, de inleveren, gewoon... Uh, elke naam mag worden ingeleverd. En deze naam is dus in samenspraak ook uh, met de school... en uiteindelijk de leerlingen is daarover gestemd... Uh, met verschillende rondes. En daaruit is OBS de Zeefond gekomen. Ik moet wel zeggen, ja, ik, je hebt natuurlijk altijd... Uh, Mickey, Mike en ik hebben op de Duinroos gezeten... Het is toch wel jammer dat die naam dan nu een beetje ja. verdwijnt. Maar ik vind het wel een hele moderne naam. Seafond. Uh, ja. klinkt lekker. Energie, inderdaad. Tegen de Oranje Nassau, tegen het centrum <laughs> van Zandvoort Noord. We gaan er tegenaan. Ja. Ik vind het ook een leuke naam. Ja. ja, ik wil ook wel Maar ik vind het inderdaad blij. Het wordt wel even wennen, waarschijnlijk. Als ik er weer eens langs fiets. Want dan is niet meer de duimloos te zien. Dat is toch wel een soort vast beeldspel. Voor mij en voor Mickey ook wel, denk ik, natuurlijk de afgelopen paar jaar. Nou nou, we hebben we ja. wel limited edition de rooster. <hazien> ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Met dat usb stickje wat erbij ja, staat. Ja, ja, ja gelijke gelijk uh, waardevol item. <hazien> ja, dat wordt doorverkopen. Oh! Dat, uh, ja. Die zijn nu geld. Had ik het maar geweten op de voor de vrijmarkt hè? Ja. Oh ja. <hazien> nou goed. <hazien> nou, voor, voor, voor volgend jaar. Voor volgend jaar. Dan, dan, ja, is een, dan is het pas echt dan een het nog item, meer. Want vanaf 1 augustus gaat deze school dus van start onder de nieuwe naam. En ja, de locatie blijft hetzelfde. Alleen een fusie dus. Uh, gaan we even naar een stukje politiek. Want afgelopen maand werd namelijk ook bekend... dat de coalitie een stapje dichterbij is. Jong Zandvoort, CDA, oudere partij Zandvoort... en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... oftewel VVD, gaan het allemaal proberen. Er wordt een coalitie gevormd met deze vier partijen... die samen een meerderheid vormen van elf zetels... van de 17 in de gemeenteraad. Uh, als dit allemaal gaat lukken natuurlijk... Uh, op dat moment, op die uh, 19 april, diezelfde avond, werd gezegd van, nou, we hebben in ieder geval gevonden wie met wie. Hè? Dat is altijd het moeilijkste proces, denk ik, aan de formatie. Of nou ja, één van de moeilijkste dingen, om, uh, ja, omdat je toch met tijdens verkiezingen, zeker deze partijen hebben niet altijd uh, zij aan zij gestaan tijdens de verkiezingscampagne. Uh, wat er nu natuurlijk nog voor staat, is de onderhandelingen. En ja, ik uh, wacht af. Misschien hebben we voor de zomer een uh, lokale uh, coalitie. Uh, uh, ik ga geen... Ik, ik, vind ik, ga, niet... ik ga niks zeggen. Nee, nee, ik wil nee, niet Nee, ik, ik wou ook zeggen. Ik ga sowieso ja. geen comment geven. Dat, uh... maar, hartstikke goed. Maar uh, uh, jongens, uh, de andere twee. Ja, ik heb ook geen comment. Ja. Ik heb er eerlijk gezegd te weinig verstand van. Dan ga ik er ook niks over zeggen. Als ik niet weet wat ik erover moet zeggen. Nou nee. ja, ik denk uh, als je maar, ja, een meerderheid hebt. weet je Maar coalitie is altijd goed. Uh, ja, ik, precies. Coalitie, ja. coalitie. Inderdaad, dat er wordt gezocht naar samenwerking, hartstikke goed. Uh, en het is in ieder geval een representatief beeld van de verkiezingsuitslag. Want het zijn de vier grootste partijen die uh, uit de bus kwamen. Uh, nu alleen nog uh, kijken of uh, ze ook met elkaar overweg kunnen. Maar dat was wel het enige moment dat wij ook als lokale media er iets over hebben gehoord. En sindsdien niks meer. Dus het is allemaal spannend, wordt... maar... Spannend. We proberen af en toe een beetje te prikken, hè? maar dat ja. merken de politici zelf wel. Uh, dan nog een ander uh, best wel relevant nieuwsitem. Dat kwam afgelopen week, de dag voor Koningsdag. Uh, de uitspraak van de rechter over het uh, Formule 1-circuit. Namelijk dat het F1-circuit uh, in Zandvoort niet te veel stikstof uitstoot. Uh, dit, is uh, dit is duidelijk geworden na de, ja, je mag wel zeggen, de zoveelste rechtszaak... die een natuurorganisatie tegen het F1-circuit heeft aangespannen in 2019... Uh, daar het resultaat van. Ook uh, is uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuiterrein. significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Uh, Mirko, in hoeverre uh, frustreert uh, het, de gemeente, denk je, om uh, de, de organisatie vanuit de gemeente. Om, uh, om de Formule 1 weer naar Zandvoort te halen? Denk je dat dat veel moeite heeft gekost? Dit soort rechtszaken? Nou ja, ik denk natuurlijk dat het voornamelijk... voor de Formule 1 uh, zelf, dus voor de organisatie... daarachter wel veel gedoe is... om uh, constant dit soort rechtszaken te voeren. En ik, ik vind ook... vooral het hele stikstofdebat... natuurlijk heel erg ingewikkeld. Hè, ja. want, want zelf ben ik heel erg een voorstander... van de industrie die we nu naar het buitenland uitbesteden... terugbrengen naar het Westen. Maar als gevolg daarvan... ga je meer stikstof uitstoten. Zeg maar, Wij leven in het Westen heel erg... volgens een soort van not in my backyard principe. Als het niet... In Nederland gebeurt, als het niet in de Europese Unie gebeurt... dan gebeurt het niet, dan vinden we het goed. Uh, we laten lekker voor, voor een laag bedrag iets uit China hierheen verschepen... waar ze daar vervolgens heel veel stiktof, uh, stikstof uitstoten. Dus ja, ik weet niet, misschien dat ik het nu heel groot trek... maar ik, ik, ik vind um, toch wel ja. dat we daar wat soepeler mee zouden moeten worden in Nederland. Juist omdat ik denk dat het heel belangrijk is voor het milieu... in de grand scheme of things... om het wel naar Nederland te trekken uiteindelijk... Oké, okay. maar even lokaal, hè? Lokaal. Ook, ja, ook, ook lokaal. Dus dus, dus, uh, maar hetzelfde Zandvoort geldt dus dan denk ik, dus van, ja, dan, dan, eh, wat ik daarmee probeer te zeggen... is dus eigenlijk in, in vergelijking tot zo'n circuit... als je dan eens kijkt naar de industrie, is dat eigenlijk niks. Ja. En het enige wat ik wel een beetje scheef vind... altijd in dit soort berekeningen, dat, dat is wat lastig, hè. Wat ze dan als argument gebruiken is... ja, uh, op een, een drukke dag uh, zijn er ongeveer zoveel auto's... wordt er ongeveer zoveel stikstof uitgestoten... Ja. Ja. maar omdat Zandvoort op dat moment dicht was is dat niet zo geweest. Okay. Dat, dat, eh, dat speelt ja, dan tegen elkaar nog uit. Ja. Dat zijn altijd wel interessant. Dat voelt dubbel. Dat maar, dubbel maar, maar één ding staat vast, Mickey. Komende zomer, weer gewoon Formule 1 naar yes. Zandvoort. Ik ben dolgelukkig. Ik word mee. ook altijd wel altijd ja. van een beetje moe van dit soort discussie. Dat ik denk van ja... Weet je... Goed, uh, ik, ik heb geen mening, hè, want ik ben de presentator. <laughs> ja, ja. Uh, Je mag een mening, de, mening de, hebben. De volgende, oh, ja, maar dan zijn we weer twee uur bezig. <laughs> <en. laughs> oké, okay. ik hou me ook in. <laughs> ja, oké, okay, ik zeg ook niet te veel. Okay. En door volgende puntje: TED Talks in Harlem. Hartstikke goed. Gemotiveerde jongen organiseren daar namelijk in een inspirerend TED-event. En uh, toevallig interviewde ik ze daarvoor. Uh, daarover uh, in de Zandvoort de Courant van vorige week, het TEDx Youth at Haarlem 2022 event, wordt ook dit jaar weer uh, georganiseerd door twee scholieren van het Stelec Gymna Gymnasium in Haarlem. Uh, meest van uh, Nauhuis en Fint Damhof, om hun namen maar even te noemen. Op uh, 30 mei gaat dit alles plaatsvinden en wat zij echt met dat evenement vooral het belang dat het nu wordt georganiseerd is. Om jongeren een soort van uh, houvast weer terug te geven. Een inspiratiebron. Om je eigen pad te kiezen. Choose your own path. Is uh, het thema ook van uh, die middag. Uh, uh, ja, omdat veel mensen... Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Mag dat in Nederland dan? Van, van onze, een mening hebben? Een, een eigen pad kiezen, een mening <laughs> Oeh, hebben. Is dat, is dat een ding hier? Nou, ja, ik wil dat <laughs> Ik denk dat daar heel ik denk dat daar ik denk dat daar heel veel ruimte voor is. Uh, ge, ge, ge, ja. uh, gedupeerden van de spaartaks zijn eerder gecompenseerd dan uh, toeslagenouders. Dus mensen met geld die uh, komen er wel, denk ik. Ja. Uh, de TED-tax in Haarlem in de veelharmonie wordt dat dus uh, georganiseerd. Ik ben even benieuwd naar jullie jongeren van onze leeftijd worden to toch best wel veel tot keuzes gesteld. Uh, jullie ervaring daarmee. Mickey, heb je het idee huh? dat je Soms keuzes moeten maken waar je eigenlijk nog niet helemaal over uit bent. Uh, wat betreft je carrière, je school, je opleiding. Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, dat is dan een voordeel. En, en, <laughs> ja. en, en Mike? Nee, ik ook totaal niet. Ik heb al een paar jaar geen keuzes meer gemaakt, dus. Uh, <laughs> nee, nou. nee, nee, maar even serieus. Het gaat gewoon goed en ik heb niet echt heel veel moeilijke keuzes moeten maken. Dat vind ik mooi, uh, dus ja, nee, dat, dat is eigenlijk een goed, dat is een goed teken, toch? Dat is een ik goed voel, teken. Ik voel zelf persoonlijk vooral altijd gewoon de pijn in de mijn Ik had ik maar gewoon echt hele rijke ouders... die gewoon even <laughs> een paar duizend euro in een idee van me wilden investeren. Dan was ik ondertussen miljonair ja, nee, e, e, Dat e, e, is het enige dat, wat dat, ik... Dat, dat, dat kan nou, je denken, je maar had, ik heb dat... Je had twee jaar geleden een mondkapjes die kunnen bedenken. Nee, dat is dan niet mijn ding. <laughs> uh, oh. hè, dat het, ja... Dat, dat, is, dat is ook iemand die zijn eigen weg heeft dat gekozen. Klopt, maar ik, ik ben niet zo van de medische, uh, medische wereld. Dus, uh, niet van de medische, van de medische, van de medische wereld. We ontleden ook niet. Dat <laughs> maakt er niet uit. Nou goed... Hartstikke goed. En uh, ik denk dat ik nu de keuze maak om naar het laatste item van uh, het Zandvoortse kwartiertje te gaan. De, de, flau de, wo de flauwen worden steeds grappiger. Uh, de grappen worden steeds flauwer. Uh, een, een stukje van de sfeer in Zandvoort in de Koningsdag. Uh, Mike, die heb ik hier. Dus uh, oh, ja. dankjewel voor het aanzetten. Maar uh, we kijken lekker naar de foto's. Kijk ook zeker het uh, artikel van zandvoortinside.nl voor een uitgebreid sfeerverslag. Maar hier genieten we nog even een kleine 30 seconden mee. Van wat afgelopen woensdag weer ouderwets gezellig afspeelde in ons mooie dorpje. En wat ben ik ongelooflijk blij dat na twee jaar we het weer mogen vieren met elkaar. en dat iedereen zijn oranje kleren uit de kast heeft getrokken wat fantastisch dat het weer kan yeah. ook die zangkoorden en natuurlijk de traditionele vrijmarkten, vulden de gezelligheid in Zandvoort weer. Maar Mickey, jij hebt eigenlijk deze verjaardag van de koning in een heel ander oort uh, ja. uh, gevierd. Ja, ja. Ik, was, uh, ik was in Eindhoven, om precies ja, te zijn op daar studeer, het uh, ja? stadhuisplein. Ja, ja. uh, bij Royal Dutch. Uh, en ik kan even zeggen dat het een heel goed feestje was. Dat hij er niks meer van weet. Ja, dat is wel. Uh, Geen actieve de ja, uh, ja, Volgende ja. dag had ik college. Verder zeg ik nee. Er ja. was uh, weinig opkomst in ieder geval. In, die, uh, ja. in dat lokaal. Bij ja. het schoonmaken. Dat ze iemand hadden gevonden. Die was in slaapverval op de vuilniszakken. Was jij dat per ongeluk? Nee, ik er niet. Maar uh, ik heb wel wat mensen ja. zien liggen daar. Ja. Weer wat gemist. Hartstikke goed. Maar ja. in anders was het ook leuk. Ja. De Mirko, hoe was jouw Koningsdag? Ja, wel relaxed. Ik heb... Um, met een jongen. Ik denk, jammer volgens mij heb ik uh, cocktails gedronken op, een, uh, op het strand. Ja. En ik, ik ben persoonlijk niet heel koningsgezind. Ik heb ook niks tegen het koningshuis overigens, dus niet helemaal oh, meegegaan. Al Altijd leuk om dat de, in één zin te noemen. Hè? Van, uh, nee, ja, precies. Maar het, het was gewoon gewoon, relaxed. Het was gewoon leuk. Gewoon lekker feestje gevierd, net als iedereen. En uh, genoten van de sfeer. Dus, uh, Hartstikke goed. En uh, Mike, lekker dus te gaan. Lekker op de markt geweest in Zandvoort. de rest uh, lekker een beetje thuis zitten. Die lijkt ook leuk. Ja. En, uh, en Merkel, kan je weer even pasen naar Lucie? Hartstikke goed. Hoe was jouw koningsdag? Want jij hebt de burgemeester live zien optreden. Ja, dat vind ik zo te gek. Ik, uh, ik kwam aanlopen op, na, bij dat podium bij uh, van Kessel. Je stond bij een Hardy he? voor de deur en uh, hij kondigde gewoon een, een gast aan en uh, wilde geen naam zeggen. Het was de mystery guest of zoiets. En ik zie in één keer onze burgemeester staan en ik vind dat zo tof. Dat gewoon een burgemeester daar lekker staat te spelen. En alsof je erbij hoort. Nou, hij hoort er natuurlijk ook hartstikke bij. Maar ik kon daar gelukkig hele leuke foto's van maken. En ze zijn inderdaad gebruikt voor ja, nieuwspunten. Inderdaad, of. hartstikke energieke burgemeester. Ook leuk om hem ja, van die kant even het, te zien. Uh, ja. Welke burgemeester doet dat nou? Ja, ik denk, kals, maar dat nou niet. te nee, nee, nee, zeker niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, hebben nee, nee, nee, nee, nee, hebben we het nee, nee, hoor, nee, mij onze nee, nee, als nou, ik dit zo hoor. Hartstikke goed. Het, het, het, het, het maandelijkse complimentje aan onze burgemeester... dat begint wel een vast uh, onderdeeld te worden. Misschien moeten we hem maar een keer uitnodigen op de ja, Waarom Dat zou wel leuk zijn. Dat zal hij vast uh, gezellig vinden, denk ik. Misschien dat ik hem uh, kan overtuigen. Who, who knows? Oh, <laughs> Misschien ja, ook juist niet. Jij hebt natuurlijk je contacten. Uh, ik heb contacten. Hartstikke goed. We gaan weer even lekker uh, naar dit uh, gezellige Zandvoort kwartiertje. Want dat is het uiteindelijk wel geworden.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 girlfriend like Eva Mendez until your side chick yeah. called you up saying she might be pregnant. Now you're alone and crying. Inside you're slowly dying. Cause magic might just got your key. That's how you know you Your mama's basement, cause you spend every paycheck. The IRS, your new best friend, that's how you know you fucked up.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 check every dinner, Whoa. showing out to your girlfriend, best friends, just so they could wish they was with ya, Wait. you ain't wanna hit the club but the pressure, uh -huh. got you out trying to get a table in a picture, uh -huh. everybody Snapchat pictures, uh -huh. but ain't nobody trying to drop on the liquor, nah nah, uh -huh. I've been getting so twisted, tired bye bye, think we should leave after I pay, but you forgot to save cash for the valet, that's how Wait. you know you fucked Whoa. up. Dat was het nummer That's How You Know, van uh, Nico en Vince, hoofdzakelijk. Maar we hoorden het ook Babba Rexa erdoorheen uh, zingen. Ja, niet schreeuwen, moet ik zeggen. Want het is best wel een lekker nummer, toch, jongens? Of niet? Lekker, lekkere ja. vrijdagavond sfeer. Lekkere vrijdagavond sfeer, inderdaad. Ik, moet, ik, ik breng even in herinnering, de vorige keer dat we hier waren, was het nog donker. Dus veel ja, gebeurde in de maandtijd. Uh, qua zo. Oh, nee, dat was het. We, we namen toen op uh, het weekend voordat uh, dat we weer naar de zomertijd gingen. Ja. Dus vandaar. Nou, dat was even gewoon een. Uh, Persoonlijk feit. Uh, ja. ja, en dan is het iets voor half negen. En we hebben al veel discussie gehoord de afgelopen anderhalf uur, maar dan hebben we er ook een speciale rubriek voor ingeruimd. Uh, iets waar de afgelopen maand veel over te doen was in het discussiepuntje, namelijk de Forumscholen. Uh, Forum voor Democratie wil na de zomer basisscholen openen. Eigen basisscholen vanuit hun Renaissance-instituut. Geïnteresseerde ouders kunnen hun kinderen nu vast aanmelden voor deze privé-scholen. In juni bekijkt FED hoeveel animo er is en voor de zogeheten Renaissance-scholen, zoals ik dat net al noemde. En er blijkt dus echt al: ook leraren die regelen ze zelf, omdat ja, als je een officiële school moet zijn, uh, dan, dan duurt dat veel langer. Ze willen zo snel mogelijk eigenlijk van start. Uh, de, vaak gaan ouders nu nog lesgeven, dat is hun beginnende kwaliteit van onderwijs. Uh, maar de centrale vraag van vandaag is tijdens het discussiepuntje, jongens. En uh, ik begin sowieso eerst even bij Mickey voor een algemene reactie. Is dit de vrijheid van onderwijs of juist een gevaarlijke ontwikkeling? Oeh, ja, dan moet ik even gaan nadenken. Um, ja, t, ja, ja, er is wel vrijheid van onderwijs in het land. Maar ik weet nog niet of dit echt zo'n hele slimme actie is. Wat, wat, uh, want de argumenten die ze geven is dan dat het huidige systeem... Uh, te veel gefocust is op onzin thema's als genderdiversiteit en uh, klimaathysterie. Denk je dat dat te veel overheersing heeft in het huidige onderwijssysteem? Nee, dat, dat Nee, denk ook, ja. hey, zo, onze tijd was dat nog niet echt zo'n hot item als tegenwoordig. Dat is echt geaccelereerd in de laatste twaalf jaar, moet ja, ik zeggen. Ja. En, ja. En, en, en woke, want dat vindt Forum ook. Nou ja, goed. Ik weet niet of het, Ik weet op dit moment niet of het echt iets is. wat het in het onderwijs speelt. Ik bedoel, ik zit al drie jaar niet meer op school. Ik weet niet wat nu nog relevant is. Maar ik, wat, kijk, de vraag is natuurlijk meer. De vraag is nu. Het heeft eigenlijk niks met, met die genderdiversiteit. of die dingen die ze bespreken. De, de discussie is nu. vrijheid van onderwijs. of is het gevaarlijk? Nou ja, ik denk dat een politieke partij. die een school open niet per se gevaarlijk is. Maar ik kan nou ook niet zeggen dat ik er groot fan van ben. Ik snap niet wat de politiek met scholen te maken heeft. Ik weet niet. Te... Ja, dat snap ik ook niet. Wat, wat ik zelf denk is. is... Er is wel degelijk wat um, invloed hè, van, van een bepaalde uh, politieke hoeken zeg maar, op scholen waarvan je kan afvragen, gaat dat niet wat ver? Maar dat herken ik eigenlijk voornamelijk in het middelbaar onderwijs en in het basisonderwijs niet zozeer. Ik weet niet, gaan, gaan de vormscholen over middelbaar of, of, of basisscholen? Basis basisscholen. Ja. ja, in de basisscholen merk ik dat veel minder. Dus ik zou zeggen, als je dat dan al doet, doe het in het middelbaar onderwijs. Ja. En ik denk dat het, het ingewikkelde hieraan is. Kijk, je hebt natuurlijk ook uh, religieuze scholen. Hè? Dus, dus uh, in ja. wijs, onderwijs vanuit uh, de, de islamitische hoek uh, georganiseerd. Of de katholieke hoek, de protestantse hoek. Ja. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk op dezelfde manier gekleurd is. als dat een politieke partij zou zeggen: Van ja, maar dit, dit, dit, dit uh, dus, ja. dus of je, ik zou zeggen: Je moet het dan allemaal afschaffen, bij wijze van spreken. Of je moet het wel toestaan. Maar ja, dat of, het, of het goed is of niet. Ja. Ik, ik denk dat dat uit, uit de praktijk moet blijken. Voornamelijk. En, en, en uh, even, uh, even een andere vraag, die ik dan misschien anders formuleer. Niet zozeer een gevaarlijke ontwikkeling, maar uh, uh, is het niet zorgelijk om te zien dat een politieke partij... Ja, ze hebben ook al geen vertrouwen meer in de rechtsstaat, geen vertrouwen in de media. Nou ja, ze hebben als geen ik vertrouwen meer in het onderwijs en dan gaan ze het maar zelf doen. Nou, ik, als als ik, heel ben, ik, ik had geen vertrouwen ja. in de lokale politiek. Toen ging ik een lokale politieke partij Oprichten. Dus, dus ik, ik um, snap de gedachtegang. Um, ik denk alleen de vraag zit er voornamelijk in: in hoe, hoe doe je dat? En ik denk dat daar gewoon nog veel te weinig over bekend is. En ik, ik denk dat het wel misschien ook een soort van wake-up call is uh, naar zeg maar, de minister van Onderwijs, het ministerie van Onderwijs. Dus wake-up call? Wake-up call, ja. Van, maar dan, dan zeg je eigenlijk dat er wel iets mis is nu? Nou, ik, denk dat er, nee, nee, nee. ik bedoel als in dat ze beter moeten gaan nadenken over hoe reguleren we dit soort nou ja, dingen. Dus niet in de zin van we staan het niet toe, we staan het wel toe. Maar als we het toestaan, uh, binnen welke kaders? Ja. Waarom dan? Hoe uh, verantwoordelijk. Dat oprichten van een school. Be ja, precies. Nou ja, ik denk dat dat ontbreekt. Wat ik mij gewoon afvraag is: wat gaat zo'n Forum voor Democratie school dan anders doen dan een gewone openbare basisschool? Wat gaan zij. Kinderen in een heel erg nou, beïnvloedbare leeftijd. laten we wel weten tussen de vier en tussen. wat gaat een forumschool dan anders doen dan een openbare school? of ja. een katholieke school? Ja, ja, daar, ja. daar snij je een heel goed punt dat aan. Dat wil ik dan ja. weten, want dan kan je pas een mening exact. hebben. of het een goede ontwikkeling is ja. of een slechte ontwikkeling. Ja, exact. Dat vind ik ook. Ja, nou, daar snij je een heel goed punt aan, want ik keek afgelopen week op één. en daar houden ze nog wel van om ophef aan te nodigen. Aan uit te nodigen aan tafel. Daar zat iemand van het, <laughs> het Renaissance Instituut, Ralf Dekkers. en tegenover hem. D66-Kamerlid uh, Paul van Menen, uh, die trouwens ook 30 jaar zelf in het onderwijs uh, heeft gewerkt, om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. En het idee wat ik heel erg kreeg is dat ze het eigenlijk gewoon met elkaar eens waren. Op een gegeven moment uh, zei die Ralf Dekker van, uh, van het Renaissance Instituut dan van, ja, wat wij willen is gewoon weer terug naar de basis. We willen rekenen, schrijven, taal. We willen goed onderwijs voor onze kinderen en aan de andere kant van de tafel... ja, wij willen ook goed onderwijs. En toen zag je me even kijken. Maar hij blijft, het is natuurlijk, hij, hij blijft dan natuurlijk doorgaan. Hè, want het is, het, is, het is een politicus. Maar ik dacht eigenlijk, ja, nou, en nu is het ja, maar, gesprek klaar. Ik, ik, ik heb ik denk ik is toch al wat, wat, wat, wat spicy's toe te voegen aan dit verhaal. O, o. Want uh, ik heb persoonlijk een heel klein beetje contact Twee gehad... een korte periode met Peter van <laughs> Duijvervoorde... van het uh, Renaissance Instituut. Ja. En ook iemand die daar uh, actief uh, was bij het Renaissance Instituut. En die hebben mij toen de tijd, en dit is al, ik denk, 2,5, 3 jaar geleden verteld, dat ze eigenlijk aan het kijken waren of ze een middelbare school konden oprichten. Omdat dat in hun ogen was waar het probleem zat. Ik denk dat ze dat niet hebben gedaan. Omdat ja. middelbaar veel ingewikkelder is uh, uh, dan een basisschool, technisch ja. gezien, om op te richten. Um, en ik, ik, ja, ik denk ook dat juist in, op, op middelbare scholen dat het daar misgaat. Dat daar te veel. Uh, uh, wordt verwacht. In maar daar, daar, daar is de politiek toch voor? Uh, ja, maar dat gebeurt niet. Dus... Nou, maar kijk, zeg maar... Wat ik, daar, wat ik daar ook weer een beetje lastig aan vind... dat dat niet gebeurt wat jij, jouw extreme mening wil... dat betekent niet dat je maar overal... Nee, maar kijk, kijk, ik ben geen elitaire fan... Elitaire ik ik, ik ga, ga ik heel, heel eerlijk zijn. Ik ben geen fan van het huidige middelbare onderwijs. Nee. Ik ben bijvoorbeeld compleet tegen eindexamens. Ik vind dat ze afgeschaft moeten worden. Ik zie, ik zie het nut er niet van in. Maar... Ik vind dat het hele principe van constant leren voor een toets vervolgens uh, eigenlijk maar de over, de in, over de inhoud. Ja, kijk, maar hier hebben we ja, het... Dit, dit ja, maar hier, hier inhoud, hebben we het vorige he? maand natuurlijk ook over gehad. Hè, toen het ging over uh, opleiding ik niet indienste... kwamen kwam hier ook op. En toen was het inderdaad wel de conclusie van... oké, okay, middelbaar onderwijs kan anders. Maar ik vraag me nu dus nog steeds gewoon af. Weet je, we hebben het nu over een politieke partij... die een school opricht. Waarom? Wat gaan ze dan anders ja, doen? Net als dat een islamitische school dat doet. Ze ja. willen gewoon hun nou, denkbeelden meegeven Ik, ik, wil, aan, ik wil even jongeren. Naar, ik wil, ja? naar Mickey. Wat heb jij gemist in je... De, de, de, de, wat jij van zegt van... nou, dit... Als je erop terugkijkt, dat was eigenlijk wel een beetje gek. Hier was te veel aandacht. Van mijn, van mijn basisschooltijd? Ja, basisschool... Uh, ik zou het werkelijk schoen. waar niet weten. Nee, toch? Nee, helemaal helemaal prima niks gehad. gemist eigenlijk, toch? Nee, ik heb prima jeugd en, gehad. Als en, ik en ik, dan vul ik jou aan... en ik vraag me dan af... Uh, wat is er in die relatief korte tijd... iedereen spreekt nu over woke-onderwijs... en hysterische mensen. Ik kan me niet voorstellen dat er in de afgelopen... vijf, zes jaar zoveel is veranderd... op uh, middelbare scholen... dat we nu ineens... Uh, waar ik me vooral heel erg zorgen over maak is... Vorm uh, voor Democratie die spreekt een bepaalde doelgroep aan. Hè? Als, als partij, die stonden allemaal te demonstreren op de Dam... waren niet de meest welgestelde types. Dat is niet onaardig om te zeggen, maar mm -hmm. dat is gewoon de staat van de mensen. Wat doen ze privé-scholen waar je 3500 euro per jaar als ouder moet afdragen? Ja, wel een beetje zonder, elitair. Hey, ja. maar, ik wil eigenlijk wel even wat Lucie te zeggen. Ja, maar, ja. Maar, maar schuilt er daar niet het gevaar in dat zo'n politieke partij, de jeugd, want het is basisonderwijs. Ja, uh, een soort secte. Ja, maar nou, Ja, zo vind ik het ook weer niet noemen, maar het komt er wel een klein beetje op neer dat ze hun eigen ideeën doorbrengen aan de jeugd. Ja. Zodat die daarmee verder gaan. En ja, ik vind dat gevaarlijk. En, en dat, dat ben ik op zich met je eens. Want daar zit inderdaad een risico. Ja, dat vind ik ook. Maar dat geldt dus ook voor katholiek onderwijs. Ook voor ja. islamitisch onderwijs. Dus of dat we moeten dan heel mee. consequent gaan zijn. En we moeten zeggen van, we schaffen het allemaal af. En we gaan alleen nog maar voor openbaar. Of je zegt, nee, we staan naartoe, maar we gaan hele duidelijke kaders bedenken. Waarbinnen ja, maar, dat dan mag. Je, kijk, als je en dan, dan dat mist. Als je weer kaders en gaat maken. Dat is, dan is dan zo meteen voor mij, maar eerst Mike nog. Ja. Kijk, als je weer kaders gaat maken, hebben... is het hele idee van die andere school heeft dan geen nut. Want dan krijg je toch weer vastgestelde regels. Dus het is inderdaad of het een of het ander. Kijk, je kan zeggen, of het, we laten het toe, of we laten het niet toe. Je kan allemaal regels eraan stellen, maar dan is het toch weer geen vrijheid. Dan, dan heeft het ook weer geen nut. Dan kan ja, je ik met, ben het wel met meer geweest. Laat maar gewoon lekker helemaal openbaar zijn. Ja. En geen. Uh, uh, invloeden van buitenaf. Ja, die, ja. Uh, uh, de jeugd, want ja, ze zijn zo invloed, beïnvloedbaar als ik weet niet wat. Ik vind het geen goed. Laat maar lekker openbaar. Ja. Ja. Oké, okay, nou ik uh, voeg er nog een laatste zinnetje aan toe. En dan gaan we echt richting de M&M hit uh, van de maand. Ik maak me oprecht zorgen over deze partij. Al een tijdje ook over de leider en over uh, de, de soort... Fictieve groep die ze creëren, die, de, die ze denken aan te spreken. Ik noem, noem net het woord secte. Nou, dat, dat is het gewoon aan het worden. Mensen die totaal afstaan van de mainstream maatschappij. En ik maak me heel erg zorgen over de jonge mensen die fundamenteel worden beïnvloed ja. door deze ja. onkunde. Want ze krijgen les van hun eigen ouders. Ja, nou, kijk, ik dat vind, is toch geen onderwijs? Tuurlijk niet. Ik vind secte vergezeld, maar wat jij zegt is wel inderdaad een goed puntje. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Iedereen is het weer met mij eens. Dat is altijd het doel hè, van deze rubriek. Oh jij hebt ah, oh, wel oh, gewoon ja, staan. Oké, oh. oh. okay, hartstikke goed. We gaan over naar de volgende rubriek. Iets gezelliger, want dat gaat namelijk over muziek. En dat rijmt. De Eminem hit van de maand. Ja, afgelopen maanden hoorden we al de lekkere muzieksmaak van Mickey, Mike en ook mijzelf. Maar deze keer heeft Mirko een nummer meegenomen. En dat is wel... Dat is A Big Life van Farius. En ik heb hem... Uh gekozen Omdat ik eigenlijk toen ik, toen ik nog werkte, en met specifiek met het doel dat ik die politieke partij wilde oprichten, toen luisterde ik altijd Tiny Life. En dat is een beetje zo'n een liedje van: Ja, kom wel goed of zo, weet je, wat je ook doet. En ik was mezelf helemaal kapot aan het werken. En toen kwam ik echt precies toen ik had gewonnen, kwam ik dit liedje tegen. En dit was eigenlijk precies het tegenovergestelde ervan: van, Oh, eindelijk heb je een beetje zo'n een groot leven. Dat vond ik wel mooi. Dus ik denk, nou, ik uh, gooi ja. hem erin. Nou, hartstikke goed, dan gaan we er lekker naar luisteren. MM-hit van de maand. I I'm <laughs> not live hier op ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort tussen 7 en 9. We gaan zo meteen, je hoorde er net al even uh, naar het recept van de maand, natuurlijk van april. Wat kan je komend weekend of wat kan je de komende maand meenemen in je persoonlijke receptenverzameling? Pak alvast je pen en papier erbij. Maar om aan te sluiten uh, op de muziek van net, draaien we nog even door, want Zometeen krijg je acht nummers te horen, zeven moet ik zeggen, die je zeker niet gemist mag hebben voordat mei alweer de kalender uh, afwisselt. Uh, zometeen zeg ik wie je hebt gehoord, maar het is zijn een gezellige afwisseling van Passenger, George Ezra, Clean Bandit en Jake Buck. Allemaal nieuwe muziek in de maand april en uh, dat in een vrolijke remix van vier minuutjes. Veel muziek weer. Zeven nummers zijn waard. Maar er nog meer natuurlijk in de release radar van Spotify. Je hoorde Seven Bridge Road van Jake Buck. As It Was van Harry Styles. Die we ook volledig aan het begin van dit uur hebben gespeeld. Multicolor van Son Mieux. Blink of an Eye van het heerlijke Passenger. Green Green Grass van uh, George Estra. Vading Like a Flower van Roxette. Dat is een origineel nummer uh, van die groep. Maar nu in de remix met Galantis. En Everything But you, die volgens uh, Mickey al drie maanden bestaat. Maar clean band. Nee, misschien geen drie maanden. Ik zit nu te kijken. Maar ik, uh, ik ken hem al. En uh, ja, echt absoluut uh, een banger. Echt niet normaal. L Lekker. Uh, maar, Mickey die hem nummer goed vindt. Oei. Ja, dit is mijn straatje waar je. Moet je de in komt. krant bellen. <laughs> maar dat is ook het mooie van de remix. Er zit voor iedereen wat bij. Ja. Uh, Lucy, uh, jij bent ook gezellig dit keer in de studio. Wat fijn. Ja, gezellig, hè? En? Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Zie ik ja, jullie eindelijk ja. ja, ik zag jullie altijd wel op beeld, want ik zat thuis. en ik Ja, via de, de webcam, mee hè? Ja, ja, ja, ja. www.zfmzandvoort.nl ja. ja, en dat is heel leuk, hoor. Dan uh, zie je ze allemaal. Maar Alleen hun er... kenden mij nog niet. Okay. <laughs> <laughs> ik heb je al één keer gezien, geloof ik, bij de Oudejaarsuitzending. Uh... Ja. Oh, dat ja. zou kunnen, ja. Oh, dat zou kunnen, ja. Weer een tijdje geleden. Maar de vorige keer zat je op het terras bij Zin en deze keer kom je gezellig bij ons ja, je recept Het was met de koud vanavond, ik denk was het lekker ik. Lekker warm nergens. bij ZFM. Ja. Ja. En ik heb een heel lekker recept meegenomen, tenminste ik Dat, vind dat denken leuk. we. Ja, ja, dat hopen we altijd eigenlijk maar. Hou je van uh, champignons? Ja. Hou je van slakken? Hm, mm, delicatessen. <laughs> Jullie? Mirko, ik vind uh, escargot wel, uh, wel prima. Ja, ja, hoor. Toch? Het is niet mijn ja, favoriet eten, maar als het goed wordt bereid. Als het goed, uh, goed, bereikt, als het dan, goed uh, bereid is, is het lekker, nou, ik ja, heb hoor. een perfect recept. Wat heb je ervoor nodig? Pen en papier erbij. Ja, ja, vergeet het even niet. Jullie ook. Ja, goed zo, Mirko. Goed luisteren naar die juf. Echt één teentje knoflook geperst. Vijf sprietjes bieslook, wel fijn geknipt. 50 gram zachte kruidenboter. 1 eetlepel parmezaanse kaas. Twaalf grote champignons. En een blikje grote zakken. Wel van grote Blik. dingen. Ja, het, ja, ja. Groot recept. Nou, dat valt reuze mee. De, de voorbereiding is verwarm de oven voor op 225 graden. En de, het bereiden ervan gaat als volgt. Voeg de knoflook en het bieslook aan de kruidenboter toe en roer de Parmezaanse kaas erdoor. Verwijder de steeltjes van de champignons, dus je legt hem eigenlijk op de kop. Steeltje eraf. En leg in elke champignon een slak. En vul de champignons royaal met de kruidenboter. Mm -hmm. Zet de champignons op twee slakkenbordjes en zet deze in het midden van de oven. En bak de champignons in circa 10 minuten gaar en bruin. En serveer het lekker met stokbrood. Nou, ik beloof je, het is een delicatesse. Ja. Nou, je hebt, het ook, je hebt het ook zeg maar zo duidelijk en helder. Bijna op het tempo van een slak, zou ik willen zeggen. Nee, grappig. Oh, nee, oh. dat kan niet. Nee, nou, heel lekker nee, nee. Leuk weer, Jelmer. Je, je, je, je kent je ken de humor, hè, Lucie? Ja, ja, ja. Ik heb er zeker niet besproken bij de ingrediënten. Nee, nee, nee ja, helemaal nee, perfect deze keer. Ja, goed hè. En door naar de wasmachine. Ja, dat, precies. <laughs> en uh, waar kunnen mensen dit uh, recept teruglezen? Uh, Recepten.nl En? En, uh, loopt het water hier Nou, mond, ik, ben niet, uh, ik ben nog niet helemaal overtuigd over de slakken, maar je uh, weet het nooit. Je moet het gewoon een keer proberen. Ja, gewoon een keer proberen. Gewoon ik nog nooit slakken. Of Ga jij het ben ben maken benieuwd. dan, Mick? Ga jij het maken dan? Ja, vast wel. Okay. dat kan dat wel. wel, hoor. Ja, eerst zien we geloof ik. Je moet alles een keer geprobeerd hebben in ja, je leven. Ja, tuurlijk. Dan, je mag dan, niet je oordelen voordat kort. je het een keer. Dat, dat doe ik ook niet. Ik, daarom zeg ik het ook al. Ja. Hartstikke goed. En Mirko heeft zeker ook al... Die, die, die die heeft ik heb ik heb hele goede aantekeningen gemaakt ja. uh, iedereen kan ze oh, zien oh oh, oh. Oh, wel oh wel een beetje verdacht ja, <laughs> ja. uh. voor de mensen die nu thuis kijken wat Mirko dus heeft getekend is een poppetje uit de videogame Among Us <laughs> en als je dat niet kent zoek het maar op dan kom je waarschijnlijk genoeg konden tegen van een paar man nee, dat dichter nee, naar Zoek het niet op je wilt het niet, je wilt niet het was zo'n hit dat That kan je niet missen Hartstikke goed. goed. Nou, dat is uh, even voor jullie uh, verduidelijking. Lucie, in ieder geval bedankt uh, de, voor jouw recept. En je bent er volgende maand gewoon weer gezellig bij. Ja, dan uh, wie weet zit ik dan weer ergens uh, op het terras. Gewoon altijd onze razende reporter bij jou. Ja, ja van de, het vliegende, vliegende de, de, de vliegende reporter. Vliegende slak. Vlie, ja, vliegende slak, natuurlijk. Nee. Ja, maar zo ken je weer. De humor is weer dat goed. Hartstikke goed. Bij. goed. Ja. Super, uh, dankjewel. En ze kunnen het nalezen op lekkererecepten.nl, ja. toch? Ja. ja. Oké. Okay. Hartstikke goed. Vooral lekkere. Lekker, ja. Lekker, lekker. Uh, gaan we over naar... Uh, ja, dat, dat is toch altijd zo'n... Uh, ja, dat, dat soort geluid maken. Meeuwen toch, of zo? Of, uh, nou goed, we gaan maar... dan nee, kunnen we ook niks uh, mis meer zeggen. We gaan over naar een stukje muziek. Naar een mooi stukje muziek van Mo. Als jij maar bij me bent.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 Prachtig nummer. Mo lijkt er eigenlijk een beetje op de stem van uh, Maan. Werd hier ook al... Uh, uh, gaat het goed, uh, Amerika? Nee, ik was uh, even aan het vroegen toen hij zei, prachtig nummer. Maar, ja, maar. Ik, ik vind het echt een heel mooi, ik, Ja, Er wordt altijd een beetje gek gedaan over Nederlandse muziek. Maar ik vind, ja, zo ik ben vind, ik. Ik vind de, de opkomst van Nederlandse muziek... Ik was er vroeger ook niet zoveel van. Ik vind de opkomst van Nederlandse muziek echt iets bijzonders hebben. Heel veel jonge artiesten. Ik ben ook heel erg fan van Fraukje... Ja, Suzanne en Freek maken ook leuke nummers. Maar dat is meer wat algemeen. En hey Stien? Maar, ja, Stien die gaat naar het Songfestival natuurlijk <laughs> met een Nederlands nummer. Een uniek <laughs> moment weer. Uh, niet, dat ik dat, niet dat ik die zangeres per se hoog aan mijn lijstje heb staan. Maar het, is, het laat ook zien dat, het, dat de Nederlandse taal er echt weer toe doet. in. Uh... Ja, ik vind het ook een heel mooi nummer van Mo. En ja, ik vind ja. het ook een heel mooi nummer van Maan. Ze lijken. Qua stem vind ik ze veel op elkaar lijken. Dat wel. Ja, ja, ja. ja ik, ik, vind het, ik ben ook niet zo van de NSW. Ik vond het wel een goed nummer inderdaad. Ja. Ik zou het niet zo snel zelf opzetten, maar als het voorbij komt, heb ik daar geen hekel aan. Oké, okay. Mirko, jij had nog een, een, een film uh, dat je zegt van die moeten mensen echt kijken, toch? Of uh, kwam die uit, komt die uit? Nou, hij eigenlijk? komt redelijk binnenkort uit. Ik weet niet of het aankomende maand al is, maar in ieder geval uh, Disney Plus is bezig met een, uh, een nieuwe serie weer van Star Wars. Dit keer Obi-Wan. En... Uh, ja, ik, ik vond het plot best interessant klinken, want het gaat heel erg ook over de, de psyche van Obi-Wan. Dus hij hij ja. is heel depressief, want hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de hele republiek... Even, uh, even kijken, ik, ik stuurde laatst een appje, uh, wat, wat is uh, Obi-Wan? Oké, okay, ja, uh, Obi-Wan is de leraar van Anakin Skywalker, die uiteindelijk dus Darth Vader wordt. Oké, okay, het is Star Wars, maar dus mensen weten Wars. dit niet. Mensen, nee, mensen weten dit wel als ze van Star Wars houden, maar... In ieder geval, uh, daar wordt dus een serie uh, uh, over gemaakt. En dus ook over hoe hij zich daardoor voelt. En hoe hij daar weer bovenop komt. En, en eigenlijk zijn Redemption Story, zeg maar. Dus uh, ik vind dat wel een origineel ja, plot. Klinkt interessant. Ik moet zeggen, ik heb nooit Star Wars gekeken. Ik heb het al heel lang op mijn lijf staan. Ik kom er steeds niets aan toe. Ik uh, denk ja, dat ik zo soluzie ga krijgen als ik dit zeg. Maar um, ik heb het nooit gezien. Ja, maar niet uit. Ik okay. niet, je moet het dus gewoon nog gaan goeie. doen. Ja, oké. Okay, kijk. Ja. Ja, ja, nee, nog nee, gaan nee. doen. Net zoals Harry Potter, dat moet ik ook nog ja. een keer kijken. Je, kijk. moet, ja, je ja. moet alleen deel, deel 7, 8 en 9 overslaan. Okay. Die moet je niet kijken. Dat is nou, 1 oké. tot en met dat 6. Dat prima. Is, dat is de reboot toch? De, Bek, de, de dat bekeken. is de toevoeging en dat is echt op elk die je moet je overslaan omdat het gewoon echt ongelooflijk slechte delen zijn. Het is echt gewoon. Er is zo ontzettend veel geld gestoken in die hele trilogie. En daar volgens komen ze met scripts schrijven. Van ik denk, volgens mij, als ik mijn neefje van 7 iets had laten schrijven. Dat door Google Translate had gegooid in het Engels. Was het beter geweest. Ik heb dat met sommige series ook wel met eens inderdaad Een beetje zoals ja. met het laatste seizoen van Game of Thrones. Ja, zo ongeveer. Ja. Ja. Dus op dat niveau. Ja, zeker. <laughs> nou ja, dat weten we nou, nou, eigenlijk verder, hebben. voor de niet-Star Wars fans, kunnen we ook nog uitkijken naar Doctor Strange: the Multiverse of Madness. Komt vier, Marvel, hè? Marvel komt 4 mei uit. Die zou eigenlijk 4 mei gaan in Amsterdam. Maar ik weet niet of wel goed idee is met de dode denk ik. Dus dat moet ik misschien even verzetten. Uh, maar die komt dus wel 4 mei uit voor de mensen die het wel Aandurven om naar Amsterdam te gaan op die dag. Verder nog kunnen we ook voor Marvel uitkijken. Aandurven? Je, nou ja, ik bedoel meer gewoon door de drukte nou, met mijn ja, openhaf voor naar Amsterdam. Ja. Dat is een beetje... Ja, je, je moet af en toe even Ja, ik bedoel... Ja, ja. Nee, je gaat door. Ja, Wat? Hebben, ja, maar aandurven lijkt net alsof uh, Amsterdam een half uh, risico. Oh, nee, helemaal niet. Dat bedoel ik helemaal Ik okay. ga ik even corrigeren, maar ik bedoel meer gewoon dat het heel druk is. En dat ik er dan, ja, dan niet ja. zit om naar de film te gaan. Dat nee, is de precies. goede context. Ja. Verder... Gaan uh, we ah, niet, hè? Dan wel om acht uur, even één minuut. Dat weet, ik, dat weet ik dus niet. Maar ik weet niet of ik dat, dat daar naartoe ga. Omdat ik dat niet echt zie zitten. Maar ik kan het ook 6 mei doen. Um, verder rest nog. De, we kunnen uitkijken naar de finale van de Moon Knight miniseries. Op Disney Plus. Ook van Marvel. En voor de rest uh, nog. Eind deze maand. Dat is op de uh, 26e. vervolg op de Top Gun serie. Top Gun. Maverick. Ja. Natuurlijk al een paar jaar uit. zat door corona. Ja. Ja. Ja. En voor de rest. Natuurlijk nog heel veel andere dingen. Maar dit zijn eigenlijk de grote releases. Um. Super bedankt. Uh, Mike of Mickey. Ik haal jullie namen nou ja. nu al door elkaar. Ook al ken ik jullie al heel lang. Maar. Ja. Um, Ga je nog naar een leuk festival komende, komend? Uh... Nou ja, we zitten erover na te denken. Ik in ieder geval sowieso. Uh, om de 5e van mei natuurlijk gewoon lekker naar uh, bevrijdingspop te gaan in Haarlem. Uh, ja, openbaar festival. Uh, ja, absoluut. Dus dan uh, heb ik al een grote interesse natuurlijk. <lacht> Helaas moet ik wel uh, werken. Dus ik weet niet of dus, ik... Dus, dat... je bent, dus je bent niet vrij ik, Nee, ik ben niet vrij. Nee, joh. Lekker, uh, lekker horeca snap, baantje hier. Snap je, hier. je hem? Of niet? Ja, ik snap okay. Ik maakte hem zelf ook net. Dus daarom had ik, ga ik erover heen. Daarom nou, ga je er niet. Ja, ja okay. precies. Ja, ja. En uh, nee, nou dan kijk ik wel even naar uit uh, natuurlijk. Dat is wel de, even een leuk feestje bouwen. Nee, nou, nou, ik niet. Zijn zei ik wordt ja, meegesleefd. Hij wordt meegesleept Oké, Dat laatste inderdaad. Bij deze. Nou goed. En uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Zelf heb ik trouwens nog een mooi concert uh, gepland in Zwolle van uh, vrouwtje op het programma. En uh, daar heb ik ook heel veel zin in trouwens. 29 mei. Dus die vrijdag daarvoor, daar hebben we alweer een show gehad. Dus eigenlijk is dat uh, niet relevant voor nu. Uh, we gaan over naar het laatste nummer. Na dit programma hoor je altijd het, uh, de house muziek hier op ZFM's antwoord met het programma See It. En uh, daar doen wij altijd al een beetje een soort uh, voorzetje van. Ik wil Mickey, Mike en Mirko wederom bedanken voor jullie aanwezigheid, voor jullie scherpe discussiepunten. Ja, jij en ook voor bedankt vrolijke argumenten. Lucie bedankt voor je gezelligheid. Ja, bedankt dat ik erbij mocht zijn, want ik vond het heel gezellig. Nou ja. Daarbij ook. wij ook. Dankjewel. Altijd exclusief, Jammer en de M&M's. Tot later, 27 mei. Dan hoor je weer van ons. with it. all my ladies pop your backs with it Aye.